12 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De top van Air France-KLM verwacht ook het komend kwartaal nog geen goede cijfers. De impact van de pilotenstaking is groot. Air France heeft te maken met minder vraag uit Europa en er is veel concurrentie. Vanochtend werd duidelijk dat de winst van KLM in het derde kwartaal fors is teruggelopen... en dat bij Air France verlies werd geleden. combinatie Air France-KLM maakte nog wel een lichte winst. De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam Overschie blijft voorlopig 80 kilometer per uur. Twee jaar geleden wilde minister Schulz de snelheid verhogen naar 100 kilometer. Toen maakte het Milieudefensie bezwaar en vernietigde de rechtbank dat besluit. Nu is het toch in het gelijk gesteld door de Raad van State. Desondanks houdt ze voorlopig vast aan een maximumsnelheid van 80 kilometer. Omwonenden van een gepland asielzoekerscentrum in Eindhoven stappen naar de rechter... omdat ze willen dat de verbouwing van een verzorgingstehuis tot AZC wordt stilgelegd. Binnenkort komen 700 vluchtelingen naar de opvang. De bewoners zeggen dat ze geen inspraak hebben gehad en het pas hoorden toen het besluit al was genomen. De Consumentenbond vindt dat de staatsloterij niet open en eerlijk is geweest over een kleinere winkans. De staatsloterij heeft veel prijzen onder de 100 euro geschrapt. En daardoor is de kans om te winnen afgenomen van bijna 52 naar ongeveer 50 En dat hadden ze moeten zeggen, vindt de Consumentenbond. De staatsloterij zegt dat de wijziging sinds de zomer op de website staat. En dat ze de deelnemers juist tegemoet komen met hogere prijzen. Steeds meer mensen met overgewicht kiezen voor een maagverkleining. In de afgelopen zes jaar is het aantal operaties verzesvoudigd. De chirurgen zijn niet blij met de stijging, want eigenlijk zou zo'n ingrijpende maagverkleining een laatste redmiddel moeten zijn. Jaarlijks worden zo'n 9000 maagverkleiningen uitgevoerd als overgewicht een gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, in het zuidoosten misschien wat zon. Verder bewolkt en af en toe wat regen. Het is 13 tot 15 graden. Morgen minder regen en iets minder fris. En vrijdag wordt het zachter en dan breekt de zon ook weer door. Dit was het NOS. Cfm, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt. Alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vijf eh, minuten over twaalf en twintig, of vier, twintig, vijf over twaalf. Goedemiddag. De week is weer doorgezaagd, het nieuws is weer geweest. En uh, dat betekent weer dat we gewoon uh, weer even lekker twee uurtjes lang uh, uw lunch gaan begeleiden. Mocht u al een broodje op uw bord hebben liggen, dan uh, wens ik u smakelijk eten. Wij gaan uh, beginnen aan onze woensdagse marathon. Met eerst natuurlijk twee uur uh, lunch en daarna nog twee uur vinyl. Jawel. In de vinyljaar hebben we vandaag het, uh, de LP's die ik vorige week al aangekocht heb. Maar vorige week waren we er even niet. Wegens omstandigheden om het zo maar te zeggen. Dus dat is eentje opgeschoven. Dus vandaag hebben we de Best of Traffic, Tina Turner en uh, Focus 3. Ja, dat hebben we vandaag. Maar goed, dat is pas om twee uur. We hebben eerst nog even de lunch en in uh, de lunch gaan we het vandaag natuurlijk hebben over de bioscoopagenda strakjes. We hebben ook nog uh, het recept van de week vandaag en we hebben natuurlijk het regionieuws. Natuurlijk gewoon lekker veel muziek, lekkere muziek, veel nieuwe platen weer vandaag. Natuurlijk het drie een 3 in 1 vandaag en die is vandaag van The Beach Boys, ja. Hele aparte 3 in 1 vandaag. Vandaag uh, ons bezighouden met uh, eigenlijk een album dat nooit verschenen is, officieel. Althans niet in de periode dat het zou moeten verschijnen. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over het album Smile. In de tijd de opvolger van Pet Sound zou dat moeten worden. Maar uh, dat is toen nooit gebeurd. Omdat uh, Brian Wilson toen ineens allerlei problemen kreeg. En de opnames toen nooit heeft afgemaakt. Later wel, maar. Maar goed, hij is er nu wel dan. En. Uh, u gaat straks een paar nummers daarvan horen uh, in de 3 in 1. Die die die. Julian Lennon. Fish are jumping out. Michelle Memiso Do Morumbi. Featuring Julian Lennon. single opgenomen in het kader van Music for Hope. Een uh, stichting in Los Angeles. Die uh, kinderen die ziek zijn een beetje hoop wil geven. Door ze muziek te laten maken met uh, bekende popsterren. En in dit geval heeft uh, Julian Lennon daar dus ook al meegewerkt. Dat is Mark Cohn en in Memphis. Put on my blue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 Ten feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis On you you never knew Followed him up to the gates of Graceland And I watched him walk right through Now security they did not see him They'll just hover round this tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle. Be glad! I'll TOUCHDOWN IN THE LAND OF THE DELTA BLUES IN THE MIDDLE OF THE POURING RAIN TOUCHDOWN IN THE LAND OF THE DELTA BLUES IN THE MIDDLE OF THE POURING RAIN Mark Cone, was dat. Geweldige plaats. Natuurlijk een beetje in de memory of Elvis Presley. En alle andere dingen die er in Memphis Tennessee wel plaatsvinden. Het is uh, tijd voor onze 3 in 1, dames en heren. En ik zei het u al aan het begin. Het wordt er vandaag een van The Beach Boys. Het album Smile. Als alles goed gaat natuurlijk. Moet wel eerst Lex even komen. Ja, dat is. 3 in 1. 1.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 A diamond necklace played the pawn Hand in hand some drummed along Hooked to a handsome man at A blind class aristocracy Back through the opera glass You see the pit in the Awaken me, dim chandelier. Awaken me. Maar het duurt langer dan op de originele single. Uh, er zaten twee nummers in. Uh, Good Vibrations, dus het laatste wat je hoorde. En het eerste Heroes and Villains. Dat zijn eigenlijk de, eerst, de enige twee nummers die toen de tijd uitgekomen zijn van dat album Smile. Dat waren twee singles. Uh, Good Vibration kwam eerst. En daarna kwam Heroes and Villains. En ja, toen sloegen de stoppen door bij Brian Wilson op, op de een of andere manier. En toen zijn die opnames, die zijn gewoon ergens... In een la verdwenen of in een kast en weet ik veel. En daar is dus nooit meer wat mee gedaan. Dat album Smile is dus toen de tijd officieel nooit uitgekomen. Uh, er is later wel een kleinere versie met wat liedjes van dat album. Smiley Smile heette dat album toen. Maar het officiële Smile album dat heeft ongeveer zo'n 35 jaar in de kast gelegen. En uh, toen kwam Brian Wilson er zelf mee. En het leuke is dat de, zeg maar, de originele opname, de smile sessions, die kun je nu dus bijvoorbeeld op Spotify gewoon vinden. Dus als je dat interessant vindt en je wilt alle afwijkende en uh, ook studieversies en weet en, en, ik het dan niet, demo-versies en zo. Uh, dat staat er allemaal op. Er, staat, er is dus een, een schat aan materiaals uh, nu te vinden onder. Uh, de noemer de Smile Sessions. En u hoorde daar dus nu drie nummers van. Uh, ik zei het al, de eerste was He Heroes and Villains. Ook in een veel langere uitvoering dan de single. Toen hoorde u het nummer Surfs Up. Dat is officieel nooit uitgekomen. Dat werd la uh, later. Uh, ik dacht in 1970 kwam dat voor ineens als titelsong van een album dat heette Surfs Up. Daar heeft Brian Wilson toen uh, niets meer, bijna niets meer mee te maken gehad. Dat werd toen meer geproduceerd door Bruce Johnston en zo. En even kijken, dan even doorgaan. Oh ja, en uh, Nummer serves up dus. Dat heeft dus oorspronkelijk ook op die LP gestaan. En als slot dus Good Vibrations. En ook die in een langere versie dan wij van de single gewend zijn. Met wat extra dingetjes daar dus in. Nou, ik vond het een uh, interessant verhaal. En ik vond, het, uh, ik vond het leuk om u dat eens te laten horen als 3-in-1. Dus, uh, en er is nog veel meer moois op dat album hoor. Ik geloof me, dat is echt prachtig. Dus zoek dan gewoon op, op Spotify, kunt u zoeken... Um, naar de Smile Sessions van de Beach Boys. En dan krijg je al dit fraais zelf ook te horen. Heerlijk om naar te luisteren. Goed, um, tijd voor uh, weer wat anders. Dit is De Kast. Met een nieuwe single en het nummer dat heet Het Water Stijgt.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 nummer van de kast. Siep van de ploeg. De wet met Lotte verhoeven. Ja, ja. Het water stijgt. Oh, ben je ons aan de schuur zeker? Daar stijgt het. <laughs> <laughs> Daar stijgt het Ongelooflijk. Ja? Oké, okay, nou, we gaan uh, eventjes weer naar de actualiteit. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regionieuws nieuws met Antje de Koning. Voor het eerst sinds 2008 hebben weidevogelbeschermers in Noord-Holland... meer nesten beschermd dan in de voorgaande jaren. De stijging, zei het dan lichte, is het sterkste in het werkgebied van de Vereniging... voor Agrarische Natuur en Landschapsbeheer, Water, Land en Dijken... die in Laag-Holland actief is. De stijging is vooral bij de Kiwi te zien. Het ging de laatste jaren wat minder met onze meest talrijke weidevogel... Maar met een stijging van 6% in Noord-Holland en zelfs 10% in Laag-Holland is hopelijk een einde gekomen aan de neerwaartse spiraal. Turluur, Grutto en Scholijkster bleven redelijk stabiel dit jaar. Bij de bescherming en het beheer van weidevogels spelen vrijwilligers, gecoördineerd door Landschap Noord-Holland in samenwerking met agrariërs en agrarische natuurverenigingen, een zeer grote rol. Familie en vrienden, feliciteerde mevrouw Helena Olga Bilderbeek van Lennep... met het bereiken van haar 10ste levensjaar. Ook werd ze daarnaast door lokenburgemeester Gert-Jan Bluis in de bloemetjes gezet. Helena woont momenteel in het wooncentrum AG Bodaan... en ze zag het levenslicht op 25 oktober 1914 in Salatiga, een klein stadje in Midden-Java... Ook namens CWM, van harte gefeliciteerd met uw 100ste verjaardag. Op de westelijke randweg in Haarlem zijn dinsdagavond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond rond 6 uur plaats ter de hoogte van de Klevelaan. Doordat vermoedelijk een van de bestuurders het rode licht negeerde, kwamen de twee voertuigen hard met elkaar in botsing. Ambulancebroeders hebben de inzittenden van beide voertuigen ter plaatse behandeld. En uh, daarna hoefden ze niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval kon het verkeer, verkeer geen gebruik meer maken van de rijbaan richting de Zeilweg En werd omgeleid via de Klevelaan. Gezien het tijdstip zorgde dit toch voor een uh, behoorlijke file. <tacht> en tot zover het nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na grijze dinsdag is het vandaag ook bewolkt... en uit de bewolking valt van tijd tot tijd wat regen. Het wordt tussen de 12 en 14 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog en klaart het geleidelijk op. Wel is er dan de kans op wat nevel en mist. De noordoostenwind draait verder door naar zuidoost... en is overwegend matig van kracht.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 nieuwe single van The Simple Minds. Dat heet Honest Town. Wel een eerlijke stad. Nou, dan zal het wel over Zandvoort gaan, hè? Ja? Toch? Zo is het: Honest Town. Oftewel, oh nee, Zandvoort is een dorp natuurlijk. Ja, ja geen stad. Nee, nou, honest village dan maar. Vind ik ook goed. Dit zijn de Common Limits: Ilse de Lange. In my heart, there you'll always be with me. Years pass by, and we get older. There's so much you didn't see, but your hands still on my It's how I remember Kenten we hebben hem natuurlijk van de band de Equals. Met uh, onder andere hits als uh, Baby Come Back. Maar dit heeft Gimme Hope Joanna. De bioscoopagenda. Jawel. Jawel. Vanmiddag, de jeugdfilm in de film Maya, de bij in 3D. Maya is een kleine nieuwsgierige bij die niet in de bijenkor wil blijven... maar de mooie weiden en haar bewoners wil ontdekken. Deze film is geschikt voor alle leeftijden en is vanmiddag te bekijken om half twee. En dan zaterdag, zondag en volgende week woensdagmiddag eveneens om half twee... Dan de film Pijnstillers. En dat is de nieuwste Sleeve filming van de makers van Spijt. En deze film begint vanmiddag om half vier. En dan donderdag tot en met dinsdag om half acht. En deze film is geschikt bevonden voor negen jaar en ouder. Vanavond presenteert Simon van Kolm Filmclub. De thriller The Two Faces of January. En deze is gebaseerd op de roman van Patricia Highsmith. Met in de hoofdrollen Viggo Mortensen. Onder andere bekend van Lord of the Rings. Eh, Kirsten Dunst en Oscar Isaac. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Dan de film Gone Girl. En deze film legt de geheimen van een modern huwelijk bloot. En deze film uh, is morgen om half tien. En eveneens op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Eveneens om half tien. En deze film is geschikt voor 16 jaar en ouder. En dan tot slot. Uh, aankomende vrijdag is het Ladies Night... En uh, op deze avond wordt een speciale damesfilm gedraaid. Met de titel Pak van Mijn Hart. Met een Nederlandse film. Met in de hoofdrollen onder andere Chantal Jansen. En deze begint om half acht. En uh, wat ik gelezen heb: de entreprijs is 13,50. En inclusief een apje, drankje en na afloop een goodie bag. Dus dames. Een leuke, een leuke Halloweenavond in het eh uh, uh, in circus standvoort. Bij de film. Zo, tot zover. Gaan we nog even luisteren naar Gone with Wind. Know that I... Damien Rijs. I, I don't wanna change you. Echt een prachtig nummer. We gaan naar het nieuws en weer van 1 uur. Tot zo dus.